Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot bijna 2500. Daarnaast zijn er ook nog 2500 mensen gewond... Waar en hoeveel mensen er nog onder het puin liggen is onbekend, zegt correspondent Samira Jadir. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog worden vermist. Het is nog steeds zo dat sommige dorpen die hard zijn getroffen door de aardbeving niet bereikbaar zijn. Dus er is geen zicht op of er nog mensen zijn die uh, acuut hulp nodig hebben. Marokko accepteert weinig hulp vanuit het buitenland. Er zijn inmiddels vier reddingsteams aangekomen om te helpen. Voor de derde dag op rij blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion de A12 bij Den Haag. Meteen toen het van start ging begon de politie mensen van het asfalt te halen, zegt onze verslaggever. Wat er dan gebeurt is dat dat waterkanon steeds een stukje dichterbij rijdt. Dan geeft hij een paar korte stoten met water en dan worden er mensen gearresteerd. Dat gebeurt in uh, relatieve rust. Er zitten nu nog tientallen mensen in poncho's en regenjassen op de weg. Er is iemand overleden bij een brand in Waarland in Noord-Holland. Die brak vanmorgen uit rond half tien. En omdat er meteen veel rook vrijkwam... moesten mensen in de buurt ramen en deuren dicht houden. Bij het blussen ontdekte de brand weer een lichaam. Ze weten nog niet wie het is. En de oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Rubiales... moest wel opstappen om het mogelijk organiseren van het WK van 2030 niet in de weg te zitten. Zo denkt hij er zelf in elk geval over, vertelt correspondent Edwin Winkels. Met alles wat er gebeurt, de schorsing van de FIFA voor over 90 dagen... En alle procedures, zegt hij die tegen mij zijn geopend... heeft het geen zin meer dat ik me vastklamp aan, uh, aan deze functie. En uh, ja, is het beste voor mijzelf, voor iedereen... en vooral ook voor het Spaanse voetbal dat ik me terugtrek. Rubiales kwam drie weken geleden in opspraak door een ongewenste kus... aan een voetbalster van de Spaanse ploeg, Jenny Hermosa. Rubiales houdt zelf vol dat hij onschuldig is. En dan nog het weer. Veel zon, wel iets koeler dan gisteren. Het voelt wel wat broeierig: 25 tot 30 graden. Vanavond kans op onweer. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Geniet van de zomer en luister naar ZFM. Dat hadden we waarschijnlijk uh, nooit uh, verwacht hè, in september. En dan uh, dit soort uh, muziek op de radio. Het kan hè. Het is uh, bijna 30 graden hier in Sanford. Dus uh, deze muziek uh, past er zeker bij. We beginnen terug naar begin jaren 80 met uh, de Belgische, het uh, Belgische trio... de Two Man Sound en de Disco Zamba. Even na twee uur. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, gelukkig met erko. Goedemiddag Benno. Nou zegt dat wel. Hele goede middag Roppig, goede middag luisteraars. Ja, zeker met erko. Want het is 27 graden zon. In het zon overgoten. Nou, een klein sluierbewolkje uh, hier in Zandvoort aan zee. En, uh, maar wie het uh, bijzonder zwaar heeft, dat is uh, onze. Uh, Oudwethouder wethouder Anders Zandberger, want die ging vanochtend vroeg op pad... om te wandelen van Nijmegen... naar Dodemaart. Maar hij is gestrand... in een station Zetten, waar het ook mogen zijn. Want... Uh een tip voor mij, dat, ik citeer Andor even... ga nooit met 30 graden lopen. Nee. Hij had wel twee flessen water bij zich... maar hij is Kapot. Hij is in het station en neemt de trein terug naar huis. Oké, okay, wordt hij niet en, opgehaald dan? Nee, nee, nee. nee, nee. Andor die, die redt zich wel. Nou ja, goed. Wij zitten lekker inderdaad met een aircootje bij de radio... en wij gaan een heel gezellig programma maken. Ja, en, we gaan en, langs monumenten waarschijnlijk. We gaan wat natuurlijk de monumenten... Monumentenweekend is het. Dat gaan we uh, behandelen. Ik was uh, zelf vanochtend in het Zandwas Museum. Daar is natuurlijk de gisteren... de... Nieuwe tentoonstelling Woeste Baren. Ik heb het even bekeken. En het is nou, een prachtige schilderij. En ik heb er twee favorieten. Die heb ik even weg laten zetten. Dus die ga ik straks ophalen. En... Ja, ja, ja. Nou, ja ik, uh, ik zag iemand uh, net in de supermarkt uh, lopen. Bij uh, AHA. Verder zeg ik er niks over. Maar dat was een uh, Duitse. Maar die liep ook met een schilderij oh. onder zijn arm. Ik denk dat hij ook even bij het museum wel ja, langs ja, ja. geweest is. Hij liet hem ook heel trots aan uh, iedereen. neus uh, oh, zien. dat schilderij. Dat was echt zo'n. Uh, Oud Sandfords uh, schilderij. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, als, uh, als je, Hilly, als je luistert en nog ja. kwijt bent. Ja, precies. Ja, is ja, heeft hem meegenomen. Ja. Nou, daar hangt inderdaad één uh, schilderij, die vond ik uh, wel heel fraai. Dat gaat over een, uh, is van Geer als uh, oh, even uit mijn hoofd. En dat is een woeste zee. En dan zie je een klein bootje, en dat is een, uh, een KNRM-bootje. En die, die worstelt zeg maar, zich door een hele grote branding met dreigende luchten. En uh, dat is mijn favoriete schilderij al daar. Ga kijken. Um, ik kreeg gelijk ook een boekje in mijn handen gedrukt. Uh, Monumentenroute Zand voor 2023. Een ontzettend leuk boekje met leuke verhalen. En natuurlijk ook een wandelroute... En ja, Andor die redt het niet met 30 graden. Maar in Zandvoort met 27 graden gaat het net wel. En je hebt natuurlijk overal een lekker drankje en een verkoeling. Dus dus, zeker. Uh, en uh, eigen tempo kan je bepalen. Dus precies, uh, precies, precies, precies. Nou, wat gaan we verder krijgen? We krijgen visite. Uh, Dirk Visser van uh, brandweer uh, Kennemeland. Die komt langs. Uh, want uh, ja, er is een water transportsysteem naar de Oekraïne gebracht, niet vanuit Kennemeland, maar ergens anders in het land. En het zogenaamde WTS-systemen en Dirk die komt uitleggen wat dat precies is. Dan hebben wij um, nou natuurlijk het weer ook nog. En dat gaan we eens even bekijken, straks om half drie. Zeker, nou we krijgen net een bericht van oh. een Zet ja. en is in de Veluwe. Oh, zetten is in de Veluwe. Dankjewel. Nou ja, Of de Betuwe, sorry. De betenwe. Dus echt Veluwe. De betenwe. Dan weten we dat ook weer. Stadsjournetje zetten in de betuwe. Nou, helemaal goed. Goede reis, terug. Nou ja, nog meer verzoekplaat onder meer Tenses Dreadlock Holiday. Nou, die. Gaan we vast en zeker zometeen ja, nog wel even draaien. En heel veel andere muziek, en hele goede middag. Leuk dat je luistert. Houd de radio aan, hè? Benno en ik zijn er tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Met nu de sign of the times van de Bellstars. Line in my bed, thinking of you.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 Die diga, niet kan ik heb een La botella paarriba, siempre la móvil la tenemos prendida. Vamos a dar el ataque se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. En la discoteca ve ayo a seca. todo el mundo en la De hoge temperaturen gaan we als de brandweer vanmiddag, Brenno. Ja, ja, op deze mee. muziek van uh, ja. Faruko en uh, Peppa. Nou ja, lekker lekker zondag. We over, over brandweer gesproken. Ja, uh, dat dacht ik al. Uh, ja, onze gast uh, Dirk Visser zit er al. Maar in halfweg, uh, dit weekend. in ieder geval morgen. daar komt een, de, de oudste nog werkende mobiele stoommachine van Nederland. De Stoombrandspuit vecht brandjes blussen in het stoomgenaal in halfweg. En uh, de, even nog over die machine zelf. Die is in 1884 door een Engelse firma gebouwd voor de Amsterdamse brandweer. En die is tot 1908 ingezet bij uh, vele branden in Amsterdam. Waaronder de grote brand. In de stad Schouwburg in 1890. Nou, dat weten we nog wel. Hè. Dat was... Uh... Was je erbij. Ja, nee, toch. <laughs> hele tijd geleden. Hele, hele tijd geleden. In 1912 is die spuit verkocht aan de gemeente IJsselstein... waar hij tot de jaren 30 kan je nagaan... gewoon een stoombrandspuit, tot de jaren 30 is ingezet. En uiteindelijk in 1976 werd de vecht, zoals die stoombrandspuit heet... ontdekt in een loods... En naar restauratie ondergebracht bij de stichting Historisch Brandweermaterieel. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Wauw. En die komt dus morgen. Uh, uh, ja, die komt dus morgen naar stoomgemaal halfweg toe. En daar kan je hem in werking zien, want ze gaan hem natuurlijk, en het stoomgemaal zelf ook, dat is vandaag. Is het een uh, open monument uh, waarschijnlijk? Ja, precies, en uh, dat hoort allemaal onder Open Monumentendag. Nou, we hebben hier in Zandvoort natuurlijk ook onze eigen Open Monumentendag. Je kan bij het Zandvoort Museum, een heel leuk boekje, ik had het er net al over, over de monumentenroute met leuke verhalen er ook allemaal in hebben ze, echt waar, uh, keurig verzorgd. Uh, kregen, we kregen nog een persbericht van uh, Monumentendag bij Natuurmonumenten. Je zou zeggen, nou, Natuurmonumenten, dat gaat over natuur, maar vergis je niet. Natuurmonumenten heeft ook heel veel, zelfs, ze schrijven zelfs, tientallen cultuur, cultuurhistorische gebouwen hebben ze in bezit. Wow. En uh, zelf verspreid over het land, ja, dat is een rijke club hoor. En... Uh, dus die zijn ook allemaal uh, te bezichtigen via natuurmonumenten.nl open monumentendag. Daar ja. kan je alles terugvinden. Je kregen van uh, Rijkswaterstaat ook over de Velse Tunnel. Hè, want dat is ook een ja. Uh, monument. Ja, ja, ja. En die kan je dit uh, weekend ook bezichtigen. En dan gaat het om die torens, zeg maar. Ja, die stellen ze nu uh, open en uh, ja, kan je bezoeken. Ik heb wel eens een rampoefening gehad in die uh, tunnel. Ook weer eens een keer in de wijkertunnel. Ja, dat is heel bijzonder om in zo'n... Zo uh, Derk zit ook ja te knikken. <laughs> die zit de, om daar gewoon in die tunnel te zijn... en weten hoe alles werkt. Uh, dat is ongelooflijk met hoeveel... qua vluchtwegen en, en vluchtgangen... En afzuigapparatuur, wat er allemaal is. Wat er komt van kijken voor zo'n lullig tunneltje. Dat ja, is, uh, nou ja, Velsen tunnel. Die. Volgens mij de oudste tunnel van uh, Nederland. Dat, Dat zou dus, goed uh... kunnen. Dat zou goed kunnen. Ja, ja, ja. Goed, nou ja, open monumenten weekend is het. Ik zou zeggen, vermaak je. In Zandvoort is het nog niet te heet. En uh, in, uh, tussen Nijmegen en Dodewaart wel. En mocht je Anders Sandbergen tegenkomen, doe ons de hartelijke groeten. Ja, als je aan Zet. Een Benzin. <laughs> toch zetten de city. zitten Ja, ja, ja, ja. We weten nu waar het uh, stadjonnentje zetten is. Helemaal goed. Ja. Nou, zodanig gaan we met uh, Derek Visser praten. Hij is eh, inmiddels scharifeerd in de studio. Maar er is nog even uh, een lekkere plaat van uh, Billy Joel. Hier is de Uptown Girl. Ja, dat wil wel. En hier zit het weer. Zie het Ja, het weer. ben ben nou, ook warm, warm, warm. Ja, warm, warm, warm. Nou, en het wordt nog warmer. Ja, uh, kan het nog warmer? Het kan altijd warmer. Uh, morgen uh, vandaag 27 graden. Het wordt niet warmer vandaag. Uh, maar uh, morgen wordt het wel warmer. We gaan naar de 30 graden in uh, Zandvoort. Met een zuidoostenwind van 3 voor en 90% kans op zon. Met een UV van 4. En, uh, nou, en dan maandag, eens even kijken. Maandag zakt het wel hoor. We gaan terug naar 27 graden. En er is ook minder zon. 50% kans op zon. We krijgen dus bewolking. En dat resulteert uiteindelijk in dinsdag 12 september. Nou, keldert de temperatuur naar 23. En er wordt een 2 mm regen verwacht. En de zon die laat zich uh, nauwelijks zien. En de hele week uh, blijft het eigenlijk ook zo. De temperatuur zakt uiteindelijk. Uh, nou, volgende week zaterdag tot 19 graden. En dat hebben we ook op donderdag. En regen ja tussen de 2 en de halve millimeter. Nou dat is natuurlijk een en um, Dat wordt het zo'n beetje. Oké, okay, nou de na zomer nog even van genieten. Die is zo weer voorbij. Als het En zo is het morgen 30 graden, Ben. Ben je klaar voor? lekker. Ja, Heerlijke ik ben. wel. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Nou, Dirk is uh, op bezoek bij ons. Ja, Dirk, goedemiddag. Ja, welkom, Jan. Ja, ja. En uh, Dirk, we gaan je eens eens even voorstellen aan de luisteraar. Je bent Rotterdammer, daar ben je trots op. En, ja. Maar je bent uiteindelijk ook al vele tientallen jaren Zandvoorter. Ja. Hoe, hoe is dat gekomen? Nou, ik had een oom en tante wonen in Zandvoort. Uh... Hoe heette he? ze? Geurtsen. Geurt. Geurtsen woonde op de Grote Krocht. Boven de toenmalige coöperatie. Dat is nu Albert Heijn. Ja. En die kwamen uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, in Zandvoort wonen vanuit Wageningen. En die hadden geen kinderen. En uh, ik als neefje vond het wel heel erg leuk en interessant om bij mijn oom en tante te wonen. Dus uh, toen ben ik daar gaan logeren. En uh, langzaam maar zeker ja, krijg je dan ook hier... Uh, Vriendjes, vriendinnetjes en je uh, omgeving. Dus dat heeft er uh, op een gegeven moment toegeleid dat ik uh, in 19, nee eerst nog even zeven jaar uh, als vakantiewerk bij de HEMA heb uh, rondgelopen. Hema Zandvoort, prachtige tijd gehad bij de familie van der Laan. En daarna ben ik in 1979 begonnen bij uh, de dienst van publieke werken zoals dat heette. Uh, later kregen we daar ook het Gras, Grond en Woningbedrijf bij. En dat was ja dat was echt uh, de ambtenarij uh, ten top uit. Maar een leuke tijd gehad. Uh, veel dingen meegemaakt. Bij, bij de gemeente van Zandvoort? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Veel okay. dingen meegemaakt. Mooie bouwprojecten gezien en uh, mee mogen helpen berekenen, et cetera. Top tijd. Ja, ja. ja. En, uh, maar je, je bent van gespecialiseerd in. Uh... Centjes, ja, financieren. hè? Financiën. Ja, ja, ja. Uh, maar dat snap ik niet zo goed. wat je bij die afdeling van de gemeente deed. Want ik deed de, thuis. Ja. toch rekenwerk. Ik deed thuis financiën. En, oh, financiën. Uh, ook bepaalde dingen, bouwprojecten, et cetera. Oh, dan moest je berekenen ja, wat, ja, wat ja. dat ging kosten. Ja, wat het opleverde, grondverkopen. Oh, dat. ja, ja, ja. Oh, ja, dat ja. is wel interessant. Ja. Mooie tijd gewoon. Ja ja, ja, ja, ja, ja, Leuk. En wat is je connectie uiteindelijk met de brandweer? Uh? Nou, toen ik twaalf uh, jaar in Zandvoort uh, had afgesloten in 1991, ben ik naar de gemeente Heemstede gegaan en daar werd ik hoofdfinancier van de sector gemeentewerk en de sector wonen. Ja. Ik zat toen nog op de Van de Einde Kade, is inmiddels gesloopt. Uh, en in 1998 uh, werd ik uh, ja, eigenlijk min of meer uitgenodigd voor een job bij de toenmalige brandweer uh, Kennemerland. Nou, het heette toen anders. De regionale brandweer Zuid en Midden Kennemerland ja. en de brandweer Haarnem. Dat was toen nog een sector van de gemeente Haarnem. Om daar de financiën te komen doen. Oké. Okay. Door de toenmalige hoofdbedrijfsvoering. En uh, ja, dat leek me wel leuk. Dat leek me een zeer dynamische klus. Uh, dus dat ben ik gaan doen. Vanaf 1998. Uh, en sinds februari ben ik uh, daar eigenlijk afgezwaard als uh, financieel adviseur. Ja, ja. Doe maar. Oké. Okay. Ja. Maar je bent uh, uh, lid van de grootste vrijwilligersclub van de brandweer. Uh, logistieke verzorging, um, hoe ben je daar zo terecht gekomen? Nou, in, even kijken, dat is al nu 2016, ja, was 2016 toen uh, verscheen er een advertentie uh, uh, intern van uh, golvenzoeken, brandweermensen en uh, voor logistiek en ondersteuning, met name voor arbeidshygiëne. Daar kom ik straks nog even op, ja. En uh, nou, dat leek me wel wat, alleen ik had geen brandweeropleiding uh, in die zin. Uh, ja mijn uh, oude opleiding uh, van de brandweer van de luchtmacht was, uh, was zeg maar weg. Ja. Dus daar, uh, daar had ik niks meer aan. Maar dat maakte niet uit. Dus uh, ik zat in de tijd uh, met een collega heel lang in de personeelsvereniging. Dus ik kende hem goed. En hij was ook ploegchef daar van uh, logistiek uh, Haarlem-West... Dus ja, ik vond het wel mooi. Ik denk van, nou ik een briefje als er eens een containertje verplaatst moet worden. Ik heb groot rijbewijs, dus... Uh, <lacht> nou, <had> een beter... <lacht> containertje verplaatst moet worden. <lacht> ja, dat, precies. Dat had ik beter niet kunnen doen. <lacht> ja. dus, uh, voordat ik het wist, zat ik tot over mijn oren in het, uh, in het logistieke brandweerproces. Maar uh, tot op de dag van vandaag, geen seconde spijt van. Goed zo, nou daar gaan we straks verder over praten. Eerst maar eens even een lekker moppie muziek, Robbie. Zo lekker hè om deze uh, weer eens uh, terug te horen op de Sampanse Radio. Yo, de Missal Porter in the Garden Party. Nou, ondertussen kunnen we gewoon doorpraten met uh, uiteraard gewoon. Ja, Kusserger. Ja. Ja, Later laatste plaatje nog even op de achtergrond. Oh, hartstikke leuk. Moet je horen, uh, Dirk, uh, ja, je, je bent bij de luchtbad geweest. Uh, daar heb je een brandweeropleiding gevolgd. Ja, ik, en, uh, uh, maar uh, was dat in je diensttijd? Nee, dat was niet uh. in mijn diensttijd. We hebben daar uh, op een gegeven moment was ik lid van de OCA, de Officers Club Automobiel ja. op het circuit. En uh, ik werkte toen bij de Holland-Amerika-lijn. Die hadden een bedrijfsbrandweer. Daar was ik wel lid van. Um, en toen ik bij de OK kwam moest je een, uh, ja, zeg maar een, even een staartje invullen van God, wat doe je allemaal? En ik schreef daarop uh, lid van de Bedrijfsbrandweer. Wij oefenden ja, twee, drie keer per week. Uh, oh, zoveel bij de, ja, ja, bij de Holland-Amerika lijn. Want ja. er gebeurde van alles en nog wat. Dus uh, oh, dat ja? was ook echt wel nodig. Ja, ja, ja. Wow. Ja, dus dat dit was... zo staat Er is ook elke <laughs> dag wel, uh, wel wat te doen voor de brandweer. Ja, ah, dat is iets minder. maar... <laughs> Er gebeurde er genoeg. Okay. Dus op een gegeven ogenblik had ik dat al ingevuld bij de Officials Club Automobielsport. In, uh, ik werd in 1979 lid. En uh, ik leverde het een papiertje in. Toen zei ze, oh, hé, hey, uh, hier staat een brandweeropleiding op. Ja, dat klopt. Uh, joh, uh, wil je rescue marshal worden bij ons? Dat uh, waren destijds, hadden we acht uh, snelle oranje touring-BMW's. 2002 ja, en ja. 1802. En uh, vind je dat leuk? Ik zei, nou, dat lijkt me helemaal fantastisch. Dus ik heb één dag op post gestaan om te vlaggen, zogenaamd. En uh, ja, daarna ben ik uh, meteen overgestapt naar de rescue. En heb bij de luchtmacht uh, brandweer in uh, Delers-Gaarsbergen... heb ik mijn opleiding gedaan, uh, lucht uh, vloeistof brandbestrijding. Okay. En dat deden we voor de Oka, Want zoals ja. jullie ongetwijfeld weten... Uh, hebben we natuurlijk in 1973 het grotere brand gehad met Roger Williams. Ja, ja, ja. En daar vandaan heeft uh, de Via in 19... 74 eisen gesteld aan de brandveiligheid rondom het circuit. Hmm. Toen zijn die rennings-BMW's gekomen. Ja. Toen is ook die groep Rescue marshals opgericht. En daar ben ik in 1979 lid van geworden. Oké. Okay. Ja. En, en nu de link met de luchtmacht. En de brandweer van de luchtmacht. Nou ja, daar zijn wij opgeleid. Ja. Dus en, oh, maar ik, ik dacht dat je er ook gewerkt had. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh, ja, dat heb okay. ik niet. Dat, dat oh. niet. Nee. Goed, uh, brandweer Kennemeland. Die gebruikt uh, um, water. Transportsystemen, want uh, daarvoor hebben we je uiteindelijk ook uitgenodigd. Hè? <laughs> en dan uh, gebruik ik even het, uh, het bericht zoals dat door brandweer Nederland is uh, verspreid. Dat is uh, in augustus, eind augustus, zijn er uh, een uh, zestal vrachtwagens met groot watertransportsystemen inclusief toebehoren uh, via Polen bestemd voor de brandweer Oekraïne. En, uh, nou, en daar gebeurt natuurlijk in die vreselijke oorlog genoeg. Uh, en dat gaat uh, maar door en door. Maar Dirk, de grote vraag is... Uh, afge watertransportsysteem, afgekort WTS... Uh, wat is dat eigenlijk? Waar bestaat dat uit? Nou, het bestaat eigenlijk uit een uh, container met daarbij een afzetbare pomp. Ja. Een pomp die, uh, die, die kan je op de grond zetten... Uh, dat, uh, die pomp die kan 4000 liter per minuut uh, verpompen. Per minuut? Ja, per minuut. Dat is wel die heel veel hè? Die he? kuub, ja, dat ja. is best wel. Uh, ja, uh, wat je er in principe mee doet. Primair uh, is die bedoeld voor het bestrijden van grote branden. Uh, ook natuurbranden, vooral daar kan je hem inzetten. Hmm. Uh, het is een vrij complex systeem omdat het uh, wat tijd erover is om dat systeem, zeg maar. Uh, op de grond en werken te krijgen. Je moet hem eerst op de grond zetten. Dan moet je de, de pomp losmaken van de container. Dan trek je de container weer omhoog. Daardoor groeit de pomp op de, op de grond. Ja. En dan moet je uh, de dompelpomp nog aansluiten... en in het water gooien. En dan heb je eigenlijk water. Dat is een best een, dan ben je zeker een kwartier verder. Ja, ja. En dan, dan, gaat, het snel, of dan of? gaat het snel. Dan gaat het snel. En dan kan je met zes duim slangen... dat zes duim is even zeg maar, een slangen van 15 centimeter diameter... Kun je water verplaatsen over grote afstanden? En, en wat, wat voor afstanden heb je dan over? Nou, standaard op die container die ik net noemde ah. zit ook nog een uh, 1000 meter slang. Lengtes van 20 meter, 50 stuks, 1000 meter. Zes duimers en daar kan je dan inderdaad... het water over een kilometer afstand mee verplaatsen. Lukt dat nou niet? Dan hebben wij in uh, de regio uh, Kenemland ook nog een 2-3 kilometer bakken, zo noemen wij dat. En daar stond nog eens drie kilometer zes duimslangen in. Zo. Dus dan kan je echt over, ja, in totaal vier kilometer kan je wel uh, water verpompen naar uh, het, het incident. En dat en, met één dompelpomp? En dat met één dompelpomp. We hebben er nu in de regio nog twee. Uh, daar kom ik straks nog even op terug, want we hebben ook inmiddels een nieuw systeem. Ja, oké. Okay. Nou, het lijkt me inderdaad goed om nu even een uh, lekker muziekje te maken. Zeker, een gouden ouwe, hier is Spenda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 Van de bekendste platen van Spendaal Ja, onder andere ook bekend van die ben je lief en Shout. Maar uh, True is, uh, ja, is al een hele grote hit uh, van ze geweest. Terwijl jullie net aan het uh, praten waren, Benno, kregen we ook ja. een, uh, een uh, bericht binnen via BurgerNet. Oh. Tegenwoordig alleen nog maar via de BurgerNet app uh, waar je op uh, ja. kan uh, abonneren. Oké. Okay. Dat er een uh, meisje vermist werd van uh, vier jaar met een uh, roze badpakje. Oh. En uh, nou, zeven minuten later gelukkig uh, de melding dat ze teruggevonden is. Hier in Zand. Dus het meisje is weer uh, in goede gezondheid aangetroffen, zoals dat uh, zo mooi ja. heet. Nou, gelukkig dus maar. Dus dat zijn goede berichten. Ja. Mocht je de burgnet app nog niet hebben, nee. download hem dan even op je telefoon. Dan blijf je ook op de hoogte van uh, die berichten. Heel goed, heel goed, waarop. Uh, wij gaan terug naar uh, de grootwatertransportsystemen, De WTS die uh, door uh, brandweer Zuidoost-Brabant beschikbaar is gesteld. En uh, die zijn op transport in een hele kolonne van zes voertuigen naar uh, Polen. En via Polen gaat het naar de brandweer in Oekraïne. En die, uh, nou, die gaan daar uh, natuurlijk grote branden mee blussen. Want... Maar, uh, Dirk Visser hier in de studio. Uh, die ligt het allemaal toe. Dirk, wat ik me eigenlijk af zat te vragen... is uh, zo'n groot watertransport... nou, uh, de, de club vrijwilligers van logistiek en verzorging... ik weet dat ze daar heel stevig op oefenen. Uh, ja. Maar die uh, in Oekraïne... Uh, ik mag hopen dat ze daar ook oefeningen in krijgen. Want het is, het is geen sinecure om die pomp van die container af te krijgen enzovoorts. Enzovoort. Dat is één. En het lastigste is om hem ook weer gewoon normaal ook terug te plaatsen ja. op de container. Ja, dat, dat is dat toch wel ingewikkeld. Ja, ja, ja, ja. Eraf gaat wel, erop is een uh, stukje. Ja. Maar, uh, ik mag zo... hopen dat ze dat een beetje georganiseerd ja, hebben. Ik, weet, ik ben ervan overtuigd dat er mensen meegaan om, uh, om te instrueren hoe dat moet. Dat kan ja, niet ja. anders, want anders kan je je sy systeem niet bedienen. Dan, ja. uh, dan gaat het niet goed. Ze worden gebruikt inderdaad voor watertransport. Uh, kan het ook zo zijn dat ze bijvoorbeeld bij watersnoodrampen uh, ook kunnen ja. worden ingezet? Ja, kun... ik, uh, ik, weet, ik ben er zelf niet bij geweest, maar in, volgens mij hadden we niet eind tachtig jaren. Op begin negentiger jaren grote overstromingen. Ja ja ja, ja, ja, ja. En daar zijn uh, die pompen ook ingezet. En volgens mij ook zelfs een van Kennemerland. Oké, okay, oké. Okay. Dus ja, ja, ja. ja dat, dat kan. Ja. Dat is prima. Ja. werkt goed. We hebben het uh, st uh, steeds over de, de club waar jij bij zit. Hè? Bij ja. logistiek en verzorging. Um, en uh, merkwaardig genoeg. Nou, merkwaardig genoeg. Maar het, het is wel grappig om te vermelden dat het de grootste vrijwilligers... Uh, groep bij de brandweer is. Hè? Ja, wij bestaan nu uit uh, 45 man-vrouw. Ja. Gelukkig hebben we ook een aantal dames erbij. Nog niet genoeg uh, in mijn idee. Maar we hebben in ieder geval drie. Dus dat is al heel wat. Uh, en die logistieke en verzorging die, uh, die zorgt voor uh, logistiek uh, rondom een brand van klein tot groot. En bij klein moet je denken aan uh, verzorgen van koffie, thee en uh, lunches en, uh, en avondeten. Drinken uiteraard, zeker bij dit weer. Uh, maar ook aan grotere dingen. Zoals uh, aandachtingscilinders vullen. Daar hebben we een mooie aandachtingscontainer voor. Oh, ja. uh, verzorging. Dus een verzorgingscontainer. Toiletten brengen we ter plaatse. En dan eigenlijk. Uh, een van de hoofdtaken van ons. Het nieuwe watertransportsysteem. Ja, ja. Dus, of, maar... nieuwe, nieuwe ja oh. Het nieuwe systeem. Oh, dus de, wat naar de Oekraïne gaat. Uh, is gegaan. Die, uh, die pompen. Die uh, worden... Uh... Blijkbaar door west Brabant uh, ook vervangen. Ja, ja, west Brabant is ook naar een nieuw systeem uh, van watertransport gegaan. Volgens mij hebben ze een gecombineerd systeem. Dat betekent dat ze op één auto 10.000 liter water hebben. Volgens mij ook een vijf uh, of zes duim slang van 500 meter. En, uh, en een pomp, een domperpomp. Dus dat is een unit die uh, compleet uh, zichzelf kan bedruipen. Ja. Uh, Kinderland heeft voor een ander systeem gekozen. Daar kom ik straks nog even op terug. Wel even goed om te weten hoe dat dan in elkaar zit en zeggen ja. voor zandvoort. Ja. Misschien best wel interessant. Uh, ja, en het, het oude transportsysteem, uh, het oude WTS, dateert van de eind tachtige, begin negentiger jaren. Uh, het is een goed beproefd doordacht systeem, maar het is best wel tijdrovend bij een brand. En, ja. Ja, wij noemen bij een brand het uur, eerste uur het gouden uur. Ja, ja. En dat zegt al genoeg uh, qua inzet. Want van, wat, wat, het Gouden Uur, Want wat moet er dan gebeuren in Gouden dat Gouden Uur? In dat Gouden Uur moet je eigenlijk uh, gewoon alles op orde hebben. Ja, ja. En zeker qua watertransport. Watertransport, maar ook je logistiek. Je inzet van je van je, ja, ja. je hoogwerkers, uh, okay. je ladderwagens, et cetera. Ja, ja, ja. Uh, Even kort uh, muziekje, Rob. Uh, ja, ja, ja, ik zit zo te luisteren naar jullie. Ja, ja, ja. Dus, uh, nee, we gaan een uh, lekker gouden oude draaien uit uh, 1971. Ja, ja, een hele tijd geleden. Hier is Rosetta. Oh ja. Oh. If she feels alright nog, Benno, deze plaats? Ja, dat, ja, uh... ja dan word je <laughs> oud. <laughs> <laughs> Ik hoop het. <laughs> 1971 uh, hoorde je nee. Ellen uh, Price en uh, Joshua Fame en uh, Rosetta. Nou, ja. we gaan lekker doorpraten over uh, inderdaad... Uh, uh, het uh, systeem voor uh, Oekraïne. Ja, het, nou ja, dat naar de Oekraïne is gebracht. Het uh, oude watertransport, groot watertransport uh, van uh, elke pomp geeft zo'n 5000 liter water per minuut, hè Dirk? Ja, ja, ja. ja, ja dat is, 4 5000 liter. Ja, ja, pas. ja. dat is natuurlijk een enorme slok water. Ja. Uh, um, die nieuwe watertransportsystemen die Kennemeland nu in gebruik heeft genomen, hoe ziet dat eruit? Uh, dat bestaat uit een pompvoertuig. Ja. Dus dat is een uh, gewoon zeg maar een vrachtwagen met daarop uh, gemonteerd een, een pomp. Ja. Een vaste pomp. Dus die hoeft niet meer te worden afgezet. Uh, daaraan bevestigd aan die pomp zit een, uh, een dompelpompje. Kleine pomp. Het ziet er klein uit, maar kan heel veel capaciteit leveren. We hebben gemeten dat hij ruim 5000 liter per minuut kan, uh, kan geven. Toemer. Ja. En het voordeel daarvan is dat uh, alles heel compact is. Uh, het goed bij elkaar zit Al je spullen voor je pompvoertuig zitten, zitten bij elkaar je, trekt, uh, je hebt 40 meter hydrauliek slang Voor je domperpomp Dus ja, in 40 meter kan je, kan je goed opstellen Bij een, uh, een sloot Of een vaart Of een kanaal of... En moet dat met de hand gebeuren? Ja, die die domperpomp die, die pak je er met z'n tweeën uit Die zit onder de arbonorm Dat moet ja. tegenwoordig ja. Dus dat, dat red je makkelijk uh, Je sluit er een slang op aan Je hangt er een touw aan en grote munt hem in het water. Okay. En dat kan uh, binnen 5 à 7 minuten kan zo'n mm. systeem operationeel zijn. Ja. Dat is één. Uh, daarnaast hebben we een slangenvoertuig. Dus dat is een totaal andere vrachtauto. Dat is een grote bakwagen. Met daarin 1500 meter 8 duim slangen. Zo, nog, gro nog groter. Ja, dat is een slag groter. Die 8 duim is 20 centimeter. Dus dat niet met de, die jammer, de til, hè? Die kan je niet met de hand tillen. Uh, maar daar kom ik zo op terug. Uh, daar hebben we een heel mooi systeem voor bedacht. Oké. Okay. Um, die, die acht duimen die, die je uit. Ja. Dus, terwijl eigenlijk het pompvoertuig bezig is om de dompelpomp in het water te laten. Kan het slangenvoertuig al die grote nieuwe slang oh, ja. rijden. Dat ja, ja. gaat tegelijkertijd. Je hoeft niet meer op elkaar te wachten. Vroeger moest dat wel. Uh, ja, en die rijdt dus naar het brandadres. Uh, het slangenvoertuig koppelt daar af en sluit aan. Op het uh, systeem van de waterwagen. Hmm. ik zo nog even op terug. Ja, dat is eigenlijk het nieuwe systeem. Kennemerland heeft daar uh, flink in geïnvesteerd. Uh, we hebben... Hoeveel? hoeveel van... Nou, dat die weet stenen? ik precies. Maar dat... Nee, Niet het bedrag, maar hoeveel van die systemen oh, hebben we? Ja, we hebben vier pompvoertuigen en vier uh, slangenvoertuigen verspreid door de regio. In Haarlem-West, zo noemen wij dat. Op de zuilweg in Haarlem. Daar hebben we één combinatie staan: pomp- en slangenvoertuig. Heemskerk heeft een pomp- en slangenvoertuig. En dan staan er door de regio verspreid ook nog eens een keertje twee andere pomp en twee andere slangenvoertuigen. Ja. Nu had je het over van, uh, dat het belangrijk is voor Zandvoort, uh, uh, dit systeem? Uh, of, ja. Of, ja? Ah, naast dit systeem, pompen en slangenvoertuigen, hebben we ook nog acht waterwagens gekocht. Ja. Die waren er wat eerder dan de pompen en slangenvoertuigen. En die waterwagens die, uh, die hebben circa 15.000 liter water aan boord. En ook op Zandvoort staat één waterwagen. En de reden dat die waterwagens zeg maar, uh, zijn gekomen... Uh, komt, uh, is gelegen in het feit dat uh, de PWN uh, de waterleiding aan het uh, verkleinen is. Om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Maar dat is, dat is nou net niet wat de brandweer wil. De brandweer wil juist nou, grotere leidingen ja. om veel pluswater te krijgen. Ja, ja. Dat, dat matcht niet met elkaar. Nee. Dat bijt elkaar waarop dus uh, besloten is om aan te gaan, uh, over te gaan... tot de aanschaf van acht waterwagens. Ja, ja. En die staan ook verspreid over de regio heen. En Zandvoort heeft er eentje staan in de kazerne in Noord. Oké, okay. geweldig. Nou, Dirk, ik denk dat we het hele verhaal keurig hebben neergezet. Uh, ja. Ik dank je hartelijk voor de komst naar de studio. Oké. Okay. En uh, wij gaan uh, nou, tot aan het nieuws, denk ik. Zeker. Hier ja, ja, is uh, George Esra. Bedankt voor de komst, Dirk. Graag gedaan. Graag gedaan.